Jan van de Putten met het NOS Journaal. In delen van West-Brabant is vannacht wateroverlast ontstaan. Het regende zo hard dat straten onderliepen in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw. Vooral in Kruisland waren volgens de veiligheidsregio de problemen groot. In één straat stond het water tientallen centimeters hoog. Bewoners van ondergelopen straten kregen het advies de stroom uit te schakelen... en een hogere verdieping op te zoeken... De brandweer in het gebied in West-Brabant zegt dat de rioleringspompen op volle toeren draaien, zodat het water zo snel mogelijk weg kan. Oekraïne claimt dat het sinds de Russische inval een half miljoen Russische militairen heeft uitgeschakeld. Dat zijn militairen die zijn gedood, gewond geraakt of die worden vermist. De cijfers zijn niet onafhankelijk te controleren. Volgens oud-commandant landstrijdkrachten de Kruif is een half miljoen een aantal dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Rusland zegt niets over de eigen gesneuvelde gewonden of vermiste militairen. Wel zeggen de Russen dat zij 440.000 Oekraïners hebben uitgeschakeld. Merkloze geldautomaten zijn een fraude risico, meldt Zembla morgen in de uitzending. Die automaten zijn niet van een bank en ze zijn te vinden in casinos, coffeeshops en stripclubs. Niemand controleert of de exploitant er geen crimineel geld in stopt. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank zijn geschrokken van het nieuws, zegt Sembla. De Chinese militaire oefeningen in de buurt van Taiwan zijn voorbij. China voerde twee dagen schijnaanvallen uit als straf voor uitspraken van de nieuwe Taiwanese president, Lai. Peking maakte daaruit op dat Taiwan volgens Lai een zelfstandig land is. Volgens China is dat niet waar. In het weer op steeds meer plaatsen, droog en opklaringen. Vanmiddag in het noorden kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen een paar graden warmer en kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 namens voort richting Amsterdam... In Hilversum Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerreist ook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort.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 in mijn optiek, met een aantal zaken, dat loopt in Zandvoort... de boel aardig uh, dwars kunnen zitten ja. en, en vertragen. Dus dat is jammer. Maar ik uh, wenk, wens uh, Henk heel veel succes met de ontwikkeling van zijn leuke plannen... want hij heeft wel echt uh, bijzonder aardige ideeën. En het is te hopen dat dat uit de verf mag komen... want het zou ook een verrijking zijn voor Zandvoort... en met name voor het entree van de boulevard Barnaar. Dus we zijn uh, heel erg benieuwd, G. Ja. Wat dat gaat worden. Nou, goed verhaal.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 Fantastisch. Ja, maar nu staan ze in Zuid, ja. maar er zijn helemaal geen faciliteiten. Nee. Dus ja, er is één ja, een, een toiletje en, en uh, dat is het dan. Ja, er moeten meer bouwtkitjes komen. Ja, in nou, noord Ja, helemaal goed. Ja, dus dat gaat, uh, dat, uh, volgens mij is dat al door de Raad heen. Aha. En, uh, ja, dus uh, nou, la, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat uh, wordt, uh, wordt uh, ja. geregeld. Over, als ik je nog even mag uh, interrumperen, jij wel, qua mens. Over de Zuidboulevard gesproken. Ja. Is er nog nieuws over de, de bouwen asielcentra daar zo? Of is dat ook allemaal door de Spijningswet nee. in ja, trekking precies. op losse schroeven komen ja, toch? te staan? Jammer. Jammer weten. Ja, dat, Jammer. Dat, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, de de Spijningswet is natuurlijk nog niet ingetrokken, maar die is gewoon actief sinds 1 februari. Maar Zandvoort ja. heeft wel alvast een vlucht naar voren genomen en gisteren aangekondigd dat... Uh,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 Bij Strijder. Ja. En uh, ik, ben, ik, ben, ik heb een rondleiding gehad. Aha. Het is echt uh, ja, prachtig mooi. En, en, uh, ja, verrijking voor de buurt. Want verrijking toch, voor uh, de buurt. Ja, een andere gezicht gezichten, al die uh, losse aanhangwagens en al die benden daar. Uh, ja, nou ja uiteindelijk wordt dat natuurlijk ja. allemaal uh, ver, vernieuwd en uh, gedaan. En er is ja. natuurlijk uh, enorm onweer geweest gisteren. Maandagochtend uh, trouwens. En uh, kort maar zeer krachtig.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 Goed. Dus het is uh, ja, meestal wel verzekerd. Oh, dat is maar goed. ook Want verzekeraars, dat zijn natuurlijk wel clubs... die zich overal onderuit proberen te wurmen. Ja, dat, dat doen ze ook. Ja, ja, ja. ja daar zijn ze voor aangehuurd, ja. ingehuurd. En ja. uh, ik heb het natuurlijk vorig jaar gehad... met de Grand Prix. Ja. Dat ik een, een, uh, ja, een storing had. En uh, alle, nou, ik denk... we hadden over 6.000 euro schade. Zo. Ja, met de, de, de, de, de, van, de, van de wasmachine... tot de kookplaat, tot de...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 te krankzinnig voor woorden. Ja, dat... hebben ze daar nog een bloembak neergezet. Een grote stenen uitstulping. Ja. Maak daar nu een gewone bocht van. Want dat is veel veiliger. Ja, dat want klopt. als je nu naar rechts wil. Nogmaals vanaf de Koninginnenweg. Dan moet je zo'n idiote bocht nemen. Dat als er iemand van de andere kant aankomt. Ja. Of uit dat ventweggetje daar. Of een bus. Of een bus. Ja, dan heb ja. je gewoon een serieus probleem. Ja, dat dus klopt. Is echt, uh, te krankzinnig voor Dus wellicht kan uh, meneer Martijn Hendricks qua wethouder technisch daar nog... Uh,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 Jimmy Turner ja. van de Chocolaterie. De Chocolaterie. Halterstraat, Schoolstraat, ja. op het hoekje. Wie kent hem niet, Wie Jimmy Ken Turner. Niet. En uh, Joey de Slagert. Ja, ja die, die zijn daar toch niet onverdeeld. Uh, nee, dat handen. kan ik me heel goed voorstellen. <coughs> en, uh, maar ja, aan de andere kant... De welke kant? kant? De andere kant. Ja, ja. De, de Haltestraat wordt afgesloten vanaf 1 juli. Ja. 1 juni. Maar dit is al vier uur middags, toch? Ja. Ja, dan hebben die mensen nog uur te gaan. Dus dat overleven ze wel.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 En dan moet je geld betalen. Ja, dat vind ik toch wel Kim jong onachtige ja. activiteiten. Dat waren het ja. ook. Ja. Een Noord-Koreaans beleid. Ja, en mensen hadden daar echt waanzinnige mooie... Uh, uh, met botenhuizen erbij. En Een ja. uh, zwembad. En, uh, ja, en dat allemaal alles weg. Hup, Bizarre. in één keer. Bizar. Ja. ja. Dus ja, uh, ja dat, zo zit de wet dan in elkaar, hè? Ja. En ja. dat uh, mag dan. Hé, hey, en uh, verder... Uh,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 County personality. I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburb Over which I never could see I heard the people who live on the ceiling Screaming fight, and me Hearing that noise was my first ever feeling That's how it's been around me I'm lost in the supermarket I can't no longer shop I believe I came in here for a special offer a guaranteed personality I'm all tuned in I see all the programs I save coupons packets of tea I've got my gigantic discotheque album I empty a bottle I feel a bit free the kitchen halls and the in the walls uh, Make the noises of uh, a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 Ja, nou, en weet je, daar hoef je die gewoon niet over na te denken. Zo ken ik nog wel iemand die dat eigenlijk wel zou verdienen. Maar ik ga geen namen noemen. Maar toch, het zijn me mensen die vrijwillig iets doen. Ja. En hij ook. En het, uh, het is alleen jammer dat hij er nou even niet is. Ja, dus zat je erop veeg natuurlijk. Hè? Een beetje wel, ja. ja. En, uh, maar ja, weet je, er komt nog wel een dag. In en ja. uh, ik zal best nog nog een keertje tegenkomen. En dan uh, krijgt hij sowieso wel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 Wij zijn verloren. Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? En wij hebben er in januari gesproken. En Stef Bos ook, want die waren bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja. En uh, dit nummer is speciaal daarvoor geschreven. Dus dat is uh, mooi. Ja, want ze bestaan ook dit jaar 200 jaar. Ze ja, jaar. ze bestaan 200 jaar. Dat, da daarom al deze festiviteiten. Ja. Maar over festiviteiten gesproken, Jalmer, daar kan jij ook meer over vertellen. Het buurt buurtfeest in Zandvoort op Nieuw-Noord op 1 juni. Ja, uh, is, van, uh... van 10 tot 6 in de Vlemingstraat.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 En uh, met een openingswoordje van uh, de burgemeester David Molenburg. En de organisatie, Roy van Buringen zou ik ook nog even noemen. We hebben dan een, uh, een koffieconcert. En uh, dat is uh, dan allemaal, vindt dat plaats, in het midden van de Vleemingsstraat bij het Plein, Want daar hebben we het podium staan. Met ook... Uh, allerlei... Met Gorge Martinez. Ja, onder meer, uh, hij komt nu ook binnenlopen om zo meteen over uh, hey, de te praten yes, volgens mij. Hola, buenos uh, dias. Dus dat is hartstikke leuk.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 het programmaboekje inmiddels heeft ontvangen... of die kan ophalen op verschillende plekken... waar ze ook liggen, in, in het dorp en in Noord. Uh, die kan ook nog meer zien... wie dit allemaal heeft ja, mogelijk Ja, precies. Gemaakt. En, nou, dus, ik, ik vind het een heel mooi initiatief. En kijk natuurlijk op sanfresite.nl... slash buurtfeest... voor de digitale freaks precies. die kunnen daarheen. Nou ja, ja. freaks. Uh, nou, helemaal goed. <laughs> voor de digitale mensen. We gaan zo meteen uh, met... Uh, met Gorgen verder. eruit, maar eerst nog even een, uh, een... een digitaal muziekje. Een klein digitaal muziekje. ja. ja.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 Sweet dreams, till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Bad, bad. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, your bus, Yeah, I'm bus, to bus, till bus, dear. Just saying this. love the sweet dreams. Dreaming. Till something's things you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever. Of me. Dat was vroeg van de mamas en de papa's. Okay. En, en dit yeah. was? Dit was uh, Ella Fitzgerald en Louis Arms. Nou, die, die kunnen het ook wel. <laughs> maar wie het ook kan, dat is Cuban Latin Music uh, Jorge Martinez, Galan Music. Goeiedag. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Ze Buenas tardes. staan hier allemaal klaar met uh, muziekinstrumenten. En uh, vertel eens, uh, 26 mei,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 er uh, komt concert. En, en ik denk dat, dat het een goed uh, verhaal is. Omdat de akoestiek is daar heel mooi. Ja, ik denk... Uh, we waren net uh, daar geweest en de klinkt klink heel goed. Ja. Vooral akoestisch. Mm -hmm. Maar het is altijd met de Cubaanse muziek even zoeken. Want uh, ik denk... Uh, er, er is niet zoveel er waren daar in, de, in die kerken met uh, trommels... En, uh, en echt temperamentale muziek. Ja, ja. Dus zijn benieuwd en, we zijn benieuwd. Uh, maar klokken heel goed. Dus wij... ja, ik heb de, de zin in. 26 mei, dus dat is morgen. Om twee uh, uur uh, gaat de deur open. En het concert begint om drie uur. En de entree is 17,50 euro. Klopt. Klopt, Klopt hè. Maar, nou, eh. Uh, nou bij de Bruna. Wat zei je? Kaarten zijn nog verkrijgbaar. Bij de Bruna. Jelmer, kan je die microfoon even openzetten? Want dan ben je wat beter te verstaan. Ja, kaarten krijgen we bij de Bruna en, uh, en bij de deur aan de kerk. Aan de kerk, nou helemaal goed. Op het goed. kerkplein. En wie spelen er allemaal mee? Dat zijn? Dat zijn het, uh, twee hier speciaal uit Havana. Ja. En dat is uh, Jesús Hernández en Delia González. Oké. Okay. Ze hebben veel ervaring uh, binnen Nederland en buiten Nederland. En uh, ze komen speciaal naar Sanford... Om de, de kwaliteit van de Cubaanse muziek aan iedereen hier toe te brengen. En daarnaast komt Jan-Luc van Heindeburg, percussionist. Mm -hmm. En ik doe af en toe mee. Nou, laten we af... eens horen wat we kunnen, wat, wat, wat we gaan verwachten. <laughs> Oké, okay. okay. arriva. Ik ben enorm benieuwd. Twee, twee dames zitten er ook bij. Die, uh, en een heer natuurlijk. <laughs> en een heer. Die hoorden we al. <laughs> Son da meida con ser Het is for Iberen Dar in North Holland Musica cubana One more time Son da meida con ser Het is for Iberen Dar in Musica cubana Harlem in Amsterdam i obel van Juli alle mooie mensen, alle mooie bloemen, alle mooie straten en al de lekkere dingen. En foral de música, de famosa música hawaiana, ma que composiciones al cuba caribeja kefulen. En iha forbenelus men men gitare men kapul, men seble ma que son damida como etis forideren ideren guapaya, allar i norjola karam música cubana. One more time. Sonda konstant, het is voor de lingua, dan in pa, de sfeer zit er meteen in, hè? Ja, nou, dat is het mooie ja, ja. ervan, van dat deze muziek. Is, muziek waar mensen blijven worden. Ja, dat, precies. Uh, dat is het thema. En um, uh, gaan mensen dan ook dansen? En uh, uh, uh, wordt het uh, een... een, een zo, um, dat zou kunnen. Ja. Absoluut. Nou, nou, ja, ja, ja, ja, het is ik... op zich geen dansfeest, maar mensen kunnen dansen. En uh, uh, uh, uh, ja, het is muziek waar velen niet kunnen bij blijven stilzitten. Nee. Dus er wordt altijd wel gedanst. Kijk, heel goed. Heb, heb je nog een liedje? Ja. Natuurlijk, we hebben veel liedjes voor jullie. Want ik zie oh. daar ook zo'n... Uh, hoe heet zo'n... Uh... Het is een guillo. Een guillo? Ik heb dat, want ik had de Haanse hier van dat zei het, om voor Hans een beetje een workshop te geven. Maar mm -hmm. hij is niet hier, dus... Zo klinkt een beetje, dan kan en je een altijd... Guillo, een Guelo doet dit. Ja. Luister. Basilo... Querico así lo Tja, cha cha cha querico cha cha cha vamos ta vamos no bastilón querico así lo rere cha cha Kijk, dat bedoel ik. Alleen met een uh, nog een keer, hoe heet het? Guilo. Guilo. Alleen met een Quilo heb je natuurlijk meteen al een een een hit te pakken. Ja, toch? <laughs> Zo so simpel is, is het. Heel relatie aan de cha-cha-cha natuurlijk. Maar ja. ook de zonmontuno. Ja, ja, ja. Nou, laat nog eens een liedje horen. Nou, we, he we hebben een liedje dat uh, een tijdje geleden hebben we gezongen... In in, uh, hier in Sanford, En ik ga op basis van deze sfeer nog een keertje doen voor jullie. Oké, okay, even we Mmmmm. Traigo un cantar para tu dulce cantor para decirte a tan luego con esta linda canción. Traigo, traigo un cantante cantar mi Cuba, te Cuba. Cuba traigo un cantar. Con este coro te cantaremos, un lindo son muy sabrosito y son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 De Cuba traigo un cantar. Vamos con este coro. Te cantaremos un lindo son muy sabrosito y estos son a ti te invito. Canta conmigo. La la la la la la la la con mucho amor. Ja, dat zijn de goede nummers. Dankjewel dankjewel, heren. Ja, dat zijn dankjewel, het, eh, dankjewel, dankjewel. Dit komt echt uit Cuba? Het er echt een oorspronkelijk liedje uit Cuba. Ja. En ik, had, ik heb het wel eens eerder gevraagd, maar kom je nog vaak in Cuba? Ik, sinds uh, 2018 ben ik niet geweest. Mis je dat dan nog? Natuurlijk! Want ik kan me voorstellen dat je... Een familieleden met familieleden, mijn vader, uh, uh, mijn broers en zusje. Oh, die wonen er nog allemaal? Ja, natuurlijk. Ja, ja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 ja ja nou, wie weet kunnen wij binnenkort uh, met uh, de Soundforce volken naar Cuba ja. een tripje een tripje ik, ik, ik zeg ja, ja, ja. <laughs> ik wil zeggen doen ja. <laughs> ja, we hebben nog we hebben nog vijf we hebben, we hebben, we hebben nog <laughs> minuten dus uh, oh, ja we kunnen nog een dingetje okay. doen. oké nou we kunnen nu een liedje dat normaal hebben bij in um, met Coro Cantor mm -hmm. gedaan mm -hmm. dat hij, die nummer heet El trein Train. Yeah. Ah. Oh, the tren. El tren. Mm -hmm. mm -hmm. Piqui pala, piqui pala, piqui compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piki -pala, piki -pala, piki -pala, Piqui pala, piqui pala, pala, soy central. Vámonos. Pum pum, cha cha, el tren se va, locomotor a donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro para atrás. Pum pum, cha, cha el tren se va, locomotor a donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, hongó la malla y viro para atrás. Wow, wow. Wow, oh, wow wow wow wow wow wow. Pick pala, pega pala, pega pala con pañero. Pega pick pega pala, pega pala central. Pega pala, pega pala, pega pala con pañero. Pega pala, pega pala, pala central. Pum, pum, cha, cha, el tren se va, locomotora, donde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, trongo la malla y viro pa' atrás. Pum, pum, cha, cha, el tren se va, locomotora, donde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, trongo la malla y viro pa' atrás. ¿Qué tú haces en el andén? Sube, que te deja el tren. ¿Qué tú haces en el andén? Sube, vaya Fred, vámonos. Zing je mee met dit refrein? Zoek het tel Ben je was of een tenor? Zoek het tel Kom dan zingen wij ons koor. Zoek ik het tel ik Ben je al? Hoe een je zo het tel Kom dan mee, meld je ja. aan? het tel Samen zingen maak je blij. Zoek het tel ik altijd. Dus kom erbij. Kom erbij. ik het tel ik altijd. Zien één keer.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 Allemaal in koor en, in en, en, de coro. Ja, maar niet, niet, niet deze zondag. Nee, niet deze zondag. Nee, niet, <coughs> nee, okay. We hebben wel in december straks, op 15 december, een, een kerstconcert met, met het koor. Ja. Maar er is nog een eentje toekomst in. Dus tegen die tijd zullen we daar Zandvoort over informeren. Dat denk ik ook. En dat Kan ook in de Dorpskerk gebeuren. Oké, okay, ja. Want, de droogte is nog wel een jaartje dicht. Die, dat, denk, dat denken wij ook, ja. Ja, is ja, ja, ja, ja, dus ja, nog ja. wel even voor nodig om uh, die een beetje op te knappen. Nou, ik vind het fijn om te melden. Want uh, yes, je merkt meteen de, de enthousiasme voor onze gasten. Eh? Mm -hmm. Fred, José en Tineke is heel groot.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 Precies. Ja. Dus ik vind het fijn dat morgen hè, dat zoveel mensen zouden komen... en onze concerten bezoeken, want dat, ja. dat is de gedachte. Ja. Dus, maar bij deze wil ik graag een grote applaus voor onze gasten. <laughs> <laughs> nou, ik moet jullie allemaal heel hartelijk danken voor het langskomen. Uh, ik zou zeggen, uh, heel veel succes en plezier morgen. En uh, we zien jullie nog wel een keer terug. Dus uh, we gaan nu naar het nieuws.